3 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De crisissituatie rond de actieve vulkaan bij Manila... kan weken of zelfs maanden duren, waarschuwen de Filipijnse autoriteiten. De vulkaan barstte begin deze week uit en spuwt nog steeds lava als een stoom. Deskundigen houden rekening met een nog grotere uitbarsting. Ruim 160.000 mensen moeten hun huis verlaten. Alleen vandaag al kregen 20.000 mensen de opdracht om te vertrekken...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 Op een boerderij in Tsjechië is het vogelgriepvirus geconstateerd. Het werd ontdekt op een pluimveehouderij in het midden van het land. Twaalf kippen waren besmet. De helft daarvan was binnen twee dagen dood. De rest wordt afgemaakt. Volgens gezondheidsautoriteiten in Tsjechië is het virus vermoedelijk verspreid door een watervogel. Het is voor het eerst in drie jaar dat het virus in het land is vastgesteld. De afgelopen weken gebeurde dat al in Hongarije, Slowakije, Roemenië en Polen. In het oosten van China is het coronavirus bij nog eens vier mensen vastgesteld. Voor zover bekend zijn nu 45 mensen ziek. Het longvirus lijkt op SARS. Het virus werd deze week ook aangetroffen in Thailand en in Japan bij mensen die uit China kwamen. Een belangrijke testvlucht van SpaceX... die vandaag zou worden gehouden, is uitgesteld tot morgen. Het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf lanceert dan een onbemand ruimteschip... dat later dit jaar astronauten naar het ruimtestation ISS moet brengen. Door die lancering nu expres te laten mislukken... wil SpaceX de systemen testen die de bemanning in veiligheid moet brengen. Pas als die systemen allemaal goed werken... mag het ruimteschip worden gebruikt om astronauten naar het ISS te brengen. Het weer wat buien, maar ook zonnige perioden. En er staat een matige tot krachtige westenwind. Het is een graad of 7. Ook vanavond en vannacht buien. En de temperatuur daalt dan tot dichtbij nul. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De van de ANWB. Er staan geen files.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 het programma begonnen we heel positief, zeiden we ja de zon schijnt, ja zo was het Walter, zonnetje schijnt lekker. En nu zitten we in een keer uh, in, uh, in de regen. Ja. Welkom bij uh, uur 2 alweer van uh, Zandvoort op zaterdag bij ZFM. We zijn er weer uur 2 met daarin de volgende onderwerpen. Nou, over een uh, tweetal platen gaan we praten met Walter Sands. Walter Sands is een van de drie programmaleiders van uh, onze lokale zender ZFM. Afgelopen vrijdag was er een nieuwjaarsreceptie voor medewerkers en bestuur. En daar werden in grote lijnen de plannen voor dit lustrumjaar, 30 jaar lokale radio, al naar de medewerkers geuit. En wij gaan straks naar die twee platen even met Walter praten over de plannen en ideeën voor dit lustrumjaar, 30 jaar ZFM. Inclusief zelfs de Formule 1 komt er zelfs voor terug. vind je die, Rob? Ja, goed hè? Goed geregeld. Helemaal, helemaal goed. En... Uh... Het, zodat u ook als luisteraars en kijkers van dit programma... op de hoogte bent van de plannen van ZFM op programma technisch gebied. Goed, wat gaan we verder doen? Natuurlijk rond de klok van half vier, dat bent u van ons gewend... de evenementenagenda, dus houdt u pen en papier bij de hand. Want er zijn, ondanks het feit dat het toch wel een ru wat rustiger... laten we zeggen, de stilte voor de storm... want straks barst natuurlijk alle evenementen los... maar ze zijn er wel, dus houdt u pen en papier bij de hand. Verder hebben we natuurlijk nog stand nieuws in het kort... Onze collega Jaap Koper was afgelopen vrijdag op het circuit waarin weer een update werd gegeven over de stand van zaken richting het Grand Prix gebeuren in april en 1 mei. En hij sprak daar onder andere met de directeur van het circuit en met Jan Lammers wellicht dit uur de interviews daarvan. Ik zou zeggen genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan. We hebben weer een uh, druk uur uh, te gaan hier uh, bij uh, ZFM. Wil je meekijken in de studio Tolweg Tina? Ga dan naar www.zfm-live.nl www.zfm-live.nl Kijk je live mee in de studio. En dan zie je nu dat we muziek draaien van Tina Turner. You must The touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl, my possessive track. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more. Someplace I've got calls to be. There's a name for it, there's a phrase that is. But whatever the reason to do it for. Niet alleen de gauw oude muziek hoor je bij het geluid van Zandvoort. maar uiteraard ook de hits van nu. Ook die komen zeker langs, zoals deze van Tonshenai en The Dance Monkey. van de programmaleider. De meest gedraaide plaat op ZFM is deze van Tansenaai en The Dance Monkey. Ja, Walter is vanmiddag te gast. Goedemiddag, Walter. Goedemiddag. Zo, alles wel? Ja. Zijn we er klaar voor, 30 jaar ZFM? Oh. Uh, ik kan het misschien beter aan jou vragen. Ben jij daar klaar voor? Want jij hebt het allemaal meegemaakt. Ik heb het allemaal meegemaakt. Ja, nee... Ik ben er helemaal klaar voor. Ja? Ja, tuurlijk. 30 jaar alweer. Wat een ja. tijd. Hè? Nou ja, dat, dat is dus met name een jouw toerop. Hoe, hoe ervaar jij dat wel niet? Nou ja, nou ja ik heb er echt alles meegemaakt. Ja, hoogtepunten, dieptepunten. Ik zat van de week nog naar een hele oude uitzending te luisteren uit 1991. Ja. De Koninendag uitzending ja. We hadden een heel groot podium in het centrum van Zandvoort. En de hele dag brachten we quizzen en dat soort ja. dingen. En spelletjes... En dan uh, kon het publiek uh, aan uh, meedoen. Ja. En als je dat dan weer terug hoort, dan denk je, jeetje. Ja, er is veel gebeurd. Wat is er veel gebeurd in uh, al allemaal? die jaren? En wat gaat het snel allemaal? Zo dadelijk laat ik trouwens nog een hele oude commercial uit het uh, begin uh, tijd van uh, ZFM uh, uh, horen. Dat wat is luik. leuk. Ja. Doe ik na het interview met jou. goed. Goed. Uh, Albert-Jan, Nogmaals, welkom, uh, welkom in de studio. Aanleiding is het uh, artikel van vorige week uh, in de Zandvoortse Krant. Waarin een verslag werd gedaan van onze receptie voor medewerkers en bestuur. En daar waren jullie ook aanwezig als mm -hmm. programma Leidors, Want er zijn er drie. Ja. Uh, een bewuste keuze? Volgens mij is dat zo gegroeid. Uh, Bastiaan die is begin van het jaar bij ZFM gekomen. Ik ben in mei bij ZFM gekomen. Uh, Ger volgens mij in juni. En wij hadden alle drie, ja, dat is altijd als je ergens nieuw binnenkomt, heb je allemaal ideeën van, goh, waarom doen jullie dingen eigenlijk zo? En waarom doe je dit en dat? En um, toen zijn wij als een soort clubje om mee te denken apart gezet. En kom maar met goede ideeën. En toen gebeurde natuurlijk dat, dat Leon op dat moment de programmaleider ziek werd. En toen werd eigenlijk heel ja, organisch, werden wij daar ingeduwd. En ging dat heel langzaam, die kant op en een voortwist waren wij officieel programmaleiding. <laughs> zo gaat dat. Je, zo, zo, zo gaat dat. Ja. Zo, zo gaat het bij heel veel vrijwilligersorganisaties <laughs> waar je inderdaad met goede ideeën komt. Ja, nee, maar, dat is, okay, maar hebben jullie alle, alle drie verschillende disciplines? Of hebben jullie gewoon één, één groep uh, met z'n drie? Nee, we hebben alle drie echt totaal een totaal andere achtergrond. Uh, Bastiaan die komt echt uit het theater, is een theatermaker. Uh, Ger is, komt uit Hilversum, is een, een voormalig plugger, is de eerste sidekick van Nederland geweest. En ik kom uit de communicatie eigenlijk. En wij vullen elkaar ook heel goed aan. En ook qua persoonlijkheid blijkt. Dat is ook wel nou, dat heel is... grappig. Dus we zijn echt wel een team met z'n drieën. Krijgen jullie ook nog een, een, een, een, een, een, een... motto mee van het bestuur? Van nou, ik noem ik maar wat. Verjonging. Diversiteit. Je moet het zo zien dat wij zelf... eigenlijk allemaal ideeën hadden. En die hebben we ook wel opgeschreven. Waar wij dachten waar de zender heen moet. Wat het belang is voor ZFM, voor Zandvoort. Wat voor zender wil je eigenlijk zijn. En toen... Echt na een paar maanden kregen wij pas de beleidsstukken van het bestuur. En die bleken eigenlijk gewoon één op één daarop te passen. Ze dus hebben ons eigenlijk gewoon aan het werk gezet om ja. een plan te maken. En wij bleken eigenlijk gewoon hetzelfde plan te maken wat zij ook al hadden gemaakt. Nou, dat is mooi. Want dat dat, dat, dat ja. vult elkaar dan uh, gelijk mooi Precies. aan. Ja. En uh, goed, uh, nogmaals even terug naar de aanleiding. Mm -hmm. uh, de, de lokale zender ZFM bestaat 30 jaar. Daarmee wil ik wel zeggen dat in ieder geval de lokale radio een, een, een toch wel prominente plek inneemt. In Zandvoort en omgeving. En ook ver daarbuiten... Oh nee, Rob is nog druk bezig met dingen te downloaden. Dus die zouden we even niet Ja, ik, ik kwam er zelfs achter dat we eigenlijk nog langer bestaan... want er zit nog een klein stukje illegaal piratenverleden ja, ook ja. nog voor. Ja, dat, dus dat, er is al langer radio in stand En dat Rob nog steeds op vrije voet is, verbaast me nog steeds. Ja, dat verbaasd ons allemaal over. <laughs> maar goed, nou... Je... Ja, ik hoor het wel, hoor. He, trouwens. Ja, ja, daar luister goed. mee. <laughs> uh, en toen, uh, nou, al vrij kort uh, nadat jullie uh, actief waren als, uh, als, als team, ja. programmaleiders... Uh, werd je geconfronteerd met het Lustrum... 30 ja. jaar en met de terugkeer van de Formule 1. Ja. Uh, hoe gaan jullie dat allemaal... Uh, nou ja, wat wat uh, we als eerste uh, gedaan hebben is gewoon puur kijken naar de programmering zoals die op dit moment was. Ja. We hebben natuurlijk sinds oktober een nieuwe programmering doorgevoerd. Daar is niet zoveel veranderd, maar het is vooral horizontaal geworden. Dat mensen weten wanneer er wat, wat komt en dat je een beetje dezelfde soort muziek hebt en ook nieuwe programma's hebt. Toen hebben we natuurlijk gekeken van oké, okay, de Formule 1 komt eraan. Formule 1... Daar maken wij onze plannen voor. Uh, wij hebben absoluut niet de illusie dat we met, uh, met Hamilton en Max in de pit staan en daar verslag doen. Nee, wij vertellen wat er het voor zandvoort betekent en wat het hier voor de inwoners betekent. En, en ik zeg het in de, in de krant ook, wij worden een soort rampenzender... waarbij we de verkeersstromen in de gaten houden, waarbij we de calamiteiten en dat soort zaken... We willen mensen op straat hebben, willen zien wat er in het dorp gebeurt. Ja, en dan is er ook nog een 30-jarig bestaan... En dat komt allemaal best wel dicht op elkaar. Want het 30 jaar bestaan natuurlijk in februari. En april is, uh, is de Formule 1. Dan begint dat hele feest al te lopen, die 30 dagen er vooraf. En wat we eigenlijk bedacht hebben, is van ja, we kunnen wel weer een, een feest voor de medewerkers maken of, een, of een, zoiets. Maar eigenlijk willen we met de zender uh, meer zichtbaar zijn. Dat is sowieso een doelstelling die we hebben. We willen meer zichtbaar in het dorp zijn en we willen naar buiten. Dus we hebben eigenlijk bedacht: van waarom gaan we niet? echt het dorp in. En wij doen al veel locatieuitzendingen. Maar dat zijn vaak de plekken waarvan het ook verwacht wordt dat we er zijn. De Verstappendagen, de nieuwjaarsrecepties. Uh, re re uh, maar aan de andere kant om je even, even ja. aan te vullen. Uh, bedoel, jullie geven nu ook verslag van commissievergaderingen mm -hmm. en van gemeenteraads. Uh, ja. dat, is, dat is ook wat geïntensiveerd. Ja, dat. De commissievergadering deden in het verleden niet. Nee, maar dat is wel een taak. Er wordt veel naar geluisterd. Er wordt veel ja, via de... ja. En dat is, is belangrijk. Media luistert er ook veel. Ja, daarom. Dat is, dat is belangrijk. Dat is ook een taak die we moeten doen. Ik denk dat heel veel lokale omroepen dat ook doen. En uh, dat is toch een van de dingen die, die je wel doet. Dat je het toegankelijk maakt van het bestuur. De ja. toegankelijkheid. En dat mensen gewoon kennis kunnen nemen van wat er, uh, wat er daar gebeurt. Nee, maar wat we juist willen is een, een, bijvoorbeeld een uitzending vanuit een brandweerkazerne... of vanuit een school, of vanuit een strandtent, of vanuit... Ja. dat we echt in die samenleving zitten. Uh, dus, uh, dus de komende jaar tijdens het Lustrumjaar is uh, ZFM zichtbaar, duidelijk zichtbaar? Sowieso willen we zichtbaarder zijn en ja. we gebruiken dat dertigjarig bestaan... gebruiken we om inderdaad naar buiten te gaan. En dan echt zichtbaar te zijn in de, ja, in de samenleving hier. Oké, okay, nou dat is, dat is leuk. De, de, naar de luisteraars toe, naar de kijkers toe. Mm -hmm. uh, mensen kunnen kennis maken met uh, hoe radio gemaakt wordt. Ja. En, uh, ze kunnen kijken, hoe, ze kunnen het zien. En vooral dus, hopen we natuurlijk dat we dan ook mensen erbij krijgen die meedoen. Ja, maar nou zit dus je mijn spiekbriefje een beetje. Oh nee, nee, ik heb mijn bril niet op, dus dan kan het hier nee, niet lezen. Goede vraag. Nee. Want kijk, ik uh, bedoel, uh, uh, als je dat soort dingen doet. Uh, en, kan, het is ook te lezen op uh, de, de vernieuwde kabelkrant, om het ja. zo maar te zeggen. dat jullie op zoek zijn naar vrijwilligers. Ja. Die, projectmatig dan wel structureel uh, ja. teams willen gaan aanvullen. Ja. En uh, stel dat iemand nu naar het interview luistert en zegt... Van, nou, ik wil, ik, wil, ik wil rond die Formule 1 eventueel wel helpen... of mm -hmm. bij een locatieuitzending. Bij wie moeten ze zich dan vervoegen? Nou, je kijkt gewoon op de site van zfmzandvoort.nl... Ja. en daar ziet natuurlijk het, het verhaaltje ook van uh, doe mee... en dan mail je gewoon. Je mailt gewoon naar of het bestuur of naar programmaleiding. Er staat gewoon een mailadres op, het, op de site. Dus programmaleiding.zfmzandvoort.nl bijvoorbeeld. Maar dan krijg je dus wel je krijgt een druk jaar... Jullie, ja. moet ik zeggen. Nou ja. Uh, we krijgen het, ik denk dat we het allemaal heel druk krijgen... in het antwoord met dit, wat, sowieso ja. wat er in mij gebeurt. Nou, maar oké. Voor de nee, lokale. maar uh, druk na, na, nou, radio. is zo verre. Ja, moet je afvragen. Ik denk dat het ook normaal is. Je moet als lokale omroep moet je in die samenleving zitten. En we zijn nog te vaak hier in de studio. En ik vind dat we ook vaker gewoon naar buiten moeten. Ik vind het, we vinden ook dat er meer vlaggevers moeten zijn. We zitten nu onderbezet qua vlaggeving. Ja. Hoe fijn is het als je... Als er iets in het dorp gebeurt en je kunt er verslag even direct naartoe sturen. En dat ja. wordt ook van ons verwacht als publieke omroep. We zijn een publieke omroep, hè? We zijn niet een, een internetradiostation, we zijn echt een publieke omroep. Ja. Maar ik, uh, wat mij ook niet ontgaan is, is dat jullie als hm. programmaleiders ook. Uh, even even, even een sidestep. Ja. Uh, ook door de weken op de radio te beluisteren zijn met jullie radioprogramma's. Nou, we vinden het natuurlijk zelf ook hartstikke leuk om programma's te maken. Ja. te maken. Ja. Dus dat is, is dat is vaste ochtenden? Ja, ik heb uh, samen met Ger hebben wij de ochtendprogrammering. Dus wij doen van 8 tot 10 doen wij een ochtendprogramma. Ik doe het op maandag en woensdag, Ger doet het op dinsdag en donderdag. Voor de vrijdag zoeken we nog iemand. En Bastiaan doet uh, het opinieprogramma natuurlijk uh, uh, op de woensdagavond. Oké, okay. in uh, ieder geval vrijwilligers, kun je nog even zeggen waar ze zich kunnen melden? Want ik kan me nou voorstellen ja, dat, uh, dat dit jaar mensen de, de, mee de willen helpen. De oproep staat overal. Hij ja. staat, uh, staat op de op tekst.tv. Hij staat op de site natuurlijk. Zfmstandvoort.nl Hij staat ook in het artikel van de, van de krant. Ja. Maar het komt er eigenlijk op neer. Um, programmaleiding. Of bestuur. info. Het, het komt allemaal aan. En anders loop je gewoon volweg 10a binnen. Ja. Dan ben je ook van harte welkom. Uh, ben ik iets vergeten? Evenementen, zichtbaar. Ja, wat ik het leuk vind... En dus, uh, dan zie je ook dat de dingen veranderen... we hebben op zaterdag nu jazz erbij. Er ja. staat natuurlijk hiervoor. Uh, we proberen het gewoon uit. Er is een, een, een, een, een, een hechte... een, een, een, een community... In, in, in Zandvoort... die voor jazz is. Jazz wordt goed beluisterd. En op zaterdag proberen ze toch echt... een programma te maken wat aansluit bij de doelgroep... die ook in Goedemorgen Zandvoort zit. Met wat meer toegankelijke, meer poppy. Een beetje meer richting de soul jazz. Waarbij er dan op de zondagochtend meer nadruk voor de echte hardcore jazz komt. De Willem Duijzen onder ons. Ja, nou ja. Dat, dat is wel iets. Ik krijg natuurlijk wel vaak uh, dat we vrijwilligers krijgen. Maar die willen eigenlijk altijd op zondagochtend uh, muziek, muziek maken. Ja, ja. Nee, klopt. Dat maar dat, ik, zo dat zit ik, zo, al vol. Zo ben ik ook, ooit ook begonnen ja. op de zondagmorgen bij jazz. Ja. Goed, nou, uh, uh, ja, we zeggen we volle evenementen zichtbaar in de samenleving komende ja. jaar. En wat jij zegt dat dit moet erg structureel zijn. Maar ja, nu, met name dit lustrumjaar op vele verschillende locaties. Uh, dat heeft natuurlijk ook technische uh, ondersteuning mm -hmm. nodig van de techneuten ja. onder ons. Onze techneuten zijn natuurlijk heel druk bezig. Uh, we krijgen sowieso, is er een vernieuwing bij ZFM, dat we een nieuwe apparatuur krijgen... Um, het wordt ook makkelijker. Uh, als ik het mag geloven, hoeven we niet meer straks met zenders op de rug doorbinnen... maar kunnen we gewoon via internet dingen uitzenden. Sowieso is het al makkelijker geworden dat we via de telefoon gewoon uh, in kunnen bellen... En, en goede verbindingen kunnen maken. Dus dat gaat allemaal de goede kant op en dat wordt ook steeds beter. Je kunt steeds Met een steeds kleiner team kun je op pad. Oké. Okay. Nou, we zijn uh, heel benieuwd. Heb jij nog een Ja, ja, nee, nee, helemaal niet, maar daar komt ie aan, hè. Maar, de spot van... Ron, wacht even, uh, ja? wat doe jij op 9 februari? 9 februari. Dat is een zondag, hè? Dat is een zondag. Ik weet verwacht, ik niets. Ik verwacht weet dan, dan wel een programma met een soort van terugblik daarin. We, ga, we gaan uh, <laughs> kijken wat we kunnen doen, uh, Walter. Ik beloof niks, maar uh, wat ik wel vond... A, dat aan de maandag, Blue Monday. Uh, ja. Luisteren naar uh, luisteraars, naar uh, Walter, want... Uh, ja, ik gaat... ga alleen maar vrolijke muziek draaien. Van 8 tot 10. Van 8 tot 10. Niks Blue Monday. Misschien dat ik het Blue Monday van uw orde instart als opening en daarna heb je alleen maar happy, happy feeling, good day en dat soort muziek. Alleen maar leuke, positieve muziek van 8 tot 10. We gaan Morgen. luisteren. Goed. Jij nog iets toe te voegen? Nee, maar dankjewel. Oké, okay, bedankt voor je komst naar de studio. En heel veel plezier dit jaar. Dankjewel. Nou, luister even naar deze. De macht. Tweemaal per week neemt de generaal de macht over. Iedere woensdagavond in Zap bombardeert de generaal je met de allernieuwste strips.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 Ja, en zo uh, gingen we dan een klein beetje reclame maken... zo aan het begin uh, tijd Wat van uh, Sinterveem. Leuk, hè? Ja, heel leuk. Ja, leuk om weer uh, terug te horen. Ik heb er nog veel meer. Nou, we laten ze gewoon uh, de komende weken allemaal horen... bij Zandvoort op zaterdag. Luister naar het geluid van Zandvoort. En uh, ja, we blikken terug uh, over 30 jaar CFM. Uh, Misschien wel die uitzending uit 1991, ook nog wel. together If I should call you up Invest a dime And you say you belong to me Release my mind Imagine how the world could be So very fine So happy together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 En zo heb je twee gouden ouwe op een rij. Als eerste Santana en Sisna Dairn. En erachteraan uit de jaren zestig. De Turtles en Happy Together. Ja, Happy Radio krijgen we op Blue Monday van Walter tussen 8 en 10. Maandag op ZFM. Lekker gaan luisteren naar alleen maar Happy Radio. Albert Jan, de evenementen. Laten we beginnen met uh, morgen. Uh, dan is het tijd voor uh, Classic Concerts, het openingsconcert. En zoals dat is gebruik, te doen, gebruikelijk is dat het Heemsteeds Philharmonisch Orkest. Het is, uh, vindt plaats in de Protestantse Kerk en het begint om drie uur. Morgenmiddag Classic Concerts met het Heemsteeds Philharmonisch Orkest in de Protestantse Kerk. Gaan we naar 22 januari, dan is het Nationale Voorleesontbijt... ...dat is samen met burgemeester Molenburg in de bibliotheek Zandvoort. Het begint allemaal kwart over negen s morgens, die 22 januari... ...en duurt tot kwart over tien. Gaan we naar de 31e, en ik heb begrepen van onze collega Roy van Buringen ...dat er nog vrijwilligers voor worden gezocht. Pluspunt kinderdisco in de Vlemingstraat 55... ...en dat duurt van 7 uur s'avonds tot 9 uur s'avonds, die 31 januari... Uh, het pluspunt kinderdisco. Gaan we naar 9 februari alweer. Zitten fe we alweer in ieder geval die januari achter de rug. Dat vind ik wel zo prettig. 9 februari, Jazz in Zandvoort met Jean-Louis van Dam Quartet. En dat uh, traditioneel uiteraard vanuit het uh, theater De Krocht aan de Grote Krocht 41. En de deuren gaan open om half drie en het concert duurt tot half vijf. Jazz in Zandvoort met Jean-Louis van Dam Quartet. Meer informatie over dit concert en over alle andere concerten van uh, Jazz in Zandvoort... kunt u terugvinden op hun website www.jazzinzandvoort.nl www.jazzinzandvoort.nl En dan uh, als u daar uitgejazzd bent, kunt u doorlopen naar uh, uh, Jazz in het Café... en wel... Uh, bij het Wapen van Zandvoort op 9 februari vanaf 5 uur... met Joop van Tol Jazz Trio. Elke tweede zondag, zondag van de maand in de winter... Jazz in het café in samenwerking met Classic Jazz... en dat allemaal in het Wapen van Zandvoort. Dus 9 februari vanaf 5 uur... dan is het Joop van Tol Jazz Trio te gast... op het gasthuisplein nummertje 10 in het Wapen van Zandvoort. Meer informatie over Jazz in het café... kunt u uiteraard terugvinden op hun Facebookpagina... van het Wapen van Zandvoort. Dan gaan we naar Zandvoort, 22 februari. Is het de decor Zandvoort, het decor van een gloednieuw wandelevenement. Wandel een prachtige route door het sfeervolle centrum van Zandvoort, de duinen en over het strand... en verwonder je over de be, adembenemende lichtkunstwerk en ext die je daar tegenkomt. Le champion tovert Zandvoort voor één avond om in een lichtjesparadijs. Kies voor een route van 18 of 14 kilometer. Kijk voor, de, voor meer informatie even op de website van Le Champion. 22 februari. En alvast een voorproefje. Autoliefhebbers, zet hem vast in je agenda op 7 maart. Op 7 maart. Dan is de de eerste race gepland op het gloednieuwe circuit van circuit Zandvoort. En dan heb ik het over de Final Four. Zandvoort Reborn vormt de finale van het Winter Endurance Kampioenschap. En daarmee natuurlijk ook de eerste officiële wedstrijd op het vernieuwde circuit van Zandvoort. En dit evenement heeft gratis entree voor bezoekers. Voor parkeren moet natuurlijk wel wat betaald worden. De race duurt vier uur. Meer informatie en, uh, kunt u uiteraard terugvinden op de website van circuit Zandvoort. En TCT zal het tijdschema ook bekend worden. Maar in ieder geval 7 maart... Hoop, uh, hoop hoopt men dat er weer gereest wordt op het compleet vernieuwde circuit Zandvoort. Tot zover. Ja, en dan zijn ze druk aan het werk op dat uh, circuit, uh, Albertjan. En dan zag ik op uh, Facebook zag ik een uh, mooi bericht, een foto van uh, de nieuwe kombocht. En ja. allerlei berichten die de, daarbij geplaatst waren. Eentje zei vanuit Lijkt de Efteling wel... Weet je wel, de sprookjesbos <laughs> bos uit, hadden ze het over. Maar er was ook een uh, bulldozer uh, op, uh, op de foto te zien. Toen dus zeiden ze van, is dat de nieuwe Williams? Je weet het nose, he? <laughs> maar nooit, hè? Wat een flauw maar het was wel leuk. Hier zijn de Jacksons en Can You Feel It? It's near this time, near this time. You can we feel it now. So, brothers and sisters, shall we know? Ik kwam deze plaat tegen in één van jouw playlists. Dat kan wel kloppen, hè, waarschijnlijk. Ja, deze wel, ja. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. McCoy was dat en Do The Hustle. Daarvoor ook zo'n lekkere gouden oude plaat. De Jacksons en Can You Feel It. En daarmee voor de evenementagenda. En mocht je nou de evenementen ook willen nalezen... ook dat kan op de ZFM-app. En mocht je onze app nog niet hebben... download hem dan nu in de Play Store, App Store of Windows Store... Ja, we zijn helemaal uh, in de ban natuurlijk van uh, de Formule 1. Uh, 1 mei uh, barst het uh, los op het circuit van Zandvoort, uh, albert -Jan. Ja, bij ons al natuurlijk veel eerder. Ja, veel dorp, eerder dan al, al tuurlijk. We, we gaan ons uh, helemaal erop uh, voorbereiden, uiteraard. Uh, met uh, allerlei activiteiten, ook uh, voor die tijd al. Ja, en de, de lokale radio is erbij. Ja, zo is dat. Helemaal goed. Nee, het is zo, uh, afgelopen vrijdag was er ook weer een bijeenkomst uh, op het circuit Zandvoort. En daar werden de, de, de media en de geïnteresseerden ook bijgepraat... over de ontwikkelingen van de, de, de aanbouw natuurlijk... van de twee kombochten en de, de tunnels, et cetera, et cetera. En die werden bijgepraat en ze konden natuurlijk ook even... echt visueel kijken van hoe de stand van zaken was. En verder werd er natuurlijk ook nog andere informatie verstrekt. Onze collega Jaap Koper was daar ook aanwezig... en volgens mij weer het interview wat hij had met Jan Lammers voor ons klaarstaan. Ja, klopt-ie. Het is de media-update in januari als het gaat om de zaken bijpraten over de Duitse Grand Prix. Uh, natuurlijk ook even met plaatsgenoot en sportief directeur van de Duitse Grand Prix, Jan Lammers. Want uh, ja, uh, er is natuurlijk wel het nodige weer gebeurd. Ja, gelukkig wel. Uh, ja, de, de hele werklijst of de werklijsten, uh, die zullen ook al kilometers lang zijn, maar uh, die worden afgewerkt en uh, ik denk dat we over de helft zijn. Uh, binnenkort zal de fundering, uh, de contouren van, van, van de twee kombochten, zeg maar, wat natuurlijk het meest besproken onderwerp is, uh, die liggen er. En binnenkort zal de fundering uh, erin gaan en verwachten gewoon zo uh, tegen het einde van februari dat, uh, dat dan uh, het asfalt uh, klaar is. En uh, ja, synchroon daaraan zal er ook uh, uh, natuurlijk uh, alle omliggende uh, faciliteiten aangepast worden. Dus uh, het gaat lekker. Uh, de vraag is natuurlijk al meerdere malen gesteld. Hè, hoe ziet uh, hij die Formule 1-coureurs daar nu uh, naar te kijken? Er was al een plaatje bekend uh, op de sociale media van Daniel Ricciardo die met zijn, uh, ja, met zijn mountainbike uh, iets nadeed. Maar er uh, gebeurt natuurlijk in aanloop daar naartoe. Naar mij uh, wel het een en ander bij die mannen, denk ik. Ja, absoluut. Uh, kijk, het leukste van het verhaal is, is dat gewoon een Australische autocoureur, een Formule 1-coureur, uh, ermee bezig is. Uh, en uh, Dus dat, dat, dat, dat vertelt wel eventjes gewoon van hoe ze er tegenaan kijken. Dus, dus uh, ja, die rijders die zullen enorm benieuwd zijn, maar die zullen ook uh, plezierig verrast worden. Want uh, het, het zal hier een rondje rijden, dat gaat gewoon echt uniek zijn. Hè? Ik bedoel, dus niet de, de, de mening van mij, maar dat is gewoon een feitelijkheid. Want dit soort bochten kun je nergens op de wereld vinden. Kan het zijn uh, dat uh, bijvoorbeeld uh, een heel incognito misschien iemand uh, aan zo'n winterrace uh, zou nog mee kunnen doen in Mar? Het zou misschien kunnen, maar dan moet hij wel uh, misschien identiteitsfraude of zo plegen. Dat weet ik niet. Nee hoor, uh, ik, ik, ik vind alleen gewoon uh, die, die vragen die op die manier spelen en leven, uh, zijn alleen al leuk. Dus, dus uh, het, het is Zandvoort is, uh, wel een uh, hot topic uh, in, uh, in de racewereld op het moment. Ja, wat, wat kunnen uh, coureurs doen uh, voor ter voorbereiding op? Kunnen ze uh, überhaupt iets doen? Nee, ze kunnen denk ik feitelijk pas echt iets doen als ze hier vrijdagochtend de baan opgaan. Voor die tijd zal er natuurlijk hier en daar zoveel mogelijk gesimuleerd worden. Maar je weet het pas echt gewoon... Eh, op die vrijdag, na die eerste vrijdag, weet je ook of je simulatie klopte. Eh, want als jij hier een rondetijd in de simulator doet van 1 minuut 2... ...en je hebt een topsnelheid van 300... ...en je gaat dan hier in het echt rijden en je rijdt 100, eh, 1 minuut 2... ...en je hebt een topsnelheid van 280, dan weet je dat je simulator niet geklopt heeft. Eh, dus die rondes die je geoefend hebt, eh, die kun je weer helemaal uit je systeem halen, want die klopte niet. Eh, dus, dus pas als ze echt hier gereden hebben, weten ze of wat ze ook gesimuleerd hebben... Dat gaan ze ongetwijfeld doen of dat klopt. Dus ja, wat dat betreft uh, uh, kan vrijdag gaan blijken dat al hun simulatiewerk voor niets is geweest of nuttig is geweest. Maar ja, dat is dus gewoon aan, uh, aan de goede en de slechte. Uh, hoe doen uh, teams dat? Uh, aan misschien die informatie uh, te komen. Er uh, werd uh, door Robert van Overdijk nog uh, gezegd van ja, uh, Jorno Savelli, de, de, jij, nee, jij was het ja. die dat zei. Uh, die houdt uh, toch uh, wat dat betreft uh, de kaarten tegen de borst. Ja natuurlijk, ja, want dat maakt het juist leuk. Hè, want je wil echt gewoon dat ze oldschool vrijdag gewoon fysiek met die auto's uh, uit gaan vinden wat, uh, wat het verhaal is. Dus, uh, ja. Op de Zandvoorts Radio, de ziel van Van Morrison en de Brown Eyed Girl. Ja, onze collega Jacob was afgelopen vrijdag op het circuit aanwezig. En er werd een update gegeven over inderdaad de ontwikkelingen op het circuit. En zojuist hoorde je deel 1, het gesprek met Jan Lammers. En uiteraard heeft dat gesprek ook nog een vervolg gekregen. Het... Uh...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 En uh, ja, synchroon daaraan zal er ook uh, uh, natuurlijk uh, alle omliggende uh, faciliteiten aangepast worden. Dus uh, het gaat lekker. Ja. Uh, de vraag is natuurlijk al meerdere malen gesteld. Hè, hoe zit uh, die Formule 1-coureurs daar nu uh, naar te kijken? Hè? Er was al een plaatje bekend uh, over de sociale media van Daniel Ricciardo die met zijn, uh, ja, met zijn mountainbike uh, iets nadeed. Maar er ja. uh, gebeurt natuurlijk in aanloop daar naartoe, naar mij, uh, wel het een en ander bij die mannen denk ik.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 He, dus die rondes die je geoefend hebt, eh, die kun je weer helemaal uit je systeem halen, want die klopten niet. He, dus, dus pas als ze echt hier gereden hebben, weten ze of wat ze ook gesimuleerd hebben, want dat gaan ze ongetwijfeld doen, of dat klopt. Dus ja, wat dat betreft... Eh...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 Uh, ja natuurlijk, ja, want dat maakt het juist leuk. Hè, want je wil echt gewoon dat ze oldschool vrijdag gewoon fysiek met die auto's uh, uit gaan vinden wat, uh, wat het verhaal is. Dus, uh, ja. Ja, mooi gesprek inderdaad met uh, Jan Lammers. En het gaat heel spannend worden. Wat gaat de rondetijd worden hè, op het uh, nieuwe circuit? Want uh, dat weten ze nog helemaal niets. Ik denk uh, 1-4, 1-3. 1-4, 1-3. Zeg je ja. hem daarop? Ja. Zeg ik uh, 1-5. Biertje. Biertje, oké. Okay. Okay. Nou, zometeen het uh, volgende uur. En uh, Dani praat onder meer uh, Jaap kopen met uh, Robert van Overdijk. Tot zo.